Dooral Negens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft geldschieters gevonden voor de bouw van een nieuwe reactor in Petten. Minister Bruins meldt aan de Tweede Kamer dat meerdere private partijen willen investeren in het project en dat hij volgend jaar een akkoord verwacht. Omdat de gesprekken nog bezig zijn, wil Bruins nog niet zeggen om welke financiers het gaat. Als ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in 2021 beginnen. In Petten worden medische isotopen gemaakt die belangrijk zijn bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige ziekten. Bij een grote controle in het Limburgse grensgebied heeft de politie gisteravond 17 mensen aangehouden. Ze werden opgepakt voor onder meer mensenhandel, mensensmokkel, drugsbezit en het rijden onder invloed. Daarnaast zijn er wapens gevonden en werd er zo'n 20.000 euro in beslag genomen vanwege een witwasonderzoek. President Trump heeft onafhankelijkheidsdag gisteren... in het teken gezet van de grootste historie en prestaties van de Verenigde Staten. Onder het geronk van overvliegende straaljagers noemde hij Amerika sterker dan ooit... riep hij mensen op zich aan te sluiten bij Defensie. Op 4 juli viert Amerika de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776. De oppositie in Soedan is het eens geworden met de regerende militaire raad... over een overgangsregering. Die wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en een burgervertegenwoordiging. De oppositie zat sinds twee dagen weer om tafel met de Raad... na weken van gewelddadige protesten in het land. De banden onder caravans en vouwwagens zijn vaak oud en versleten... zo blijkt uit een steekproef van belangenorganisatie BOVAG. Banden die ouder zijn dan zes jaar kunnen tot problemen leiden... omdat het rubber slijt, ook als de caravan in de stalling staat. En ook rubberen gasslangen zijn vaak versleten, zegt de BOVAG. Het weer. Vandaag veel zon, vooral in het zuiden. In de rest van het land wat meer bewolking. En het waait flink op de Wadden en rond het IJsselmeer. Het wordt 19 graden in het noordwesten. Maximaal 27 graden in het zuidoosten. Het weekend is weer wat koeler. En vooral morgen ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 ZFM Jazz op de zondagochtend. Uh, ja, vandaag onverwachts gepresenteerd door Alco B. Uh, gisteravond werd ik helaas door mijn collega Jaap gebeld. dat hij nog ergens vast zat op een vliegveld. en vroeg of ik de uitzending over kon nemen. omdat hij niet zeker wist hoe laat hij uh, precies thuis zou zijn. Dus dat, uh, hierbij, uh, ja, in plaats van Jaap, ben ik aan de beurt. Uh, ja, van de week bereikt ons het uh, droeve bericht. dat uh, Erik Timmermans uh, is overleden. 24 juni. 2019. Nou, voor heel veel Nederlandse muzikanten... ...was Erik Timmermans in de eerste plaats... ...hun verloner. Zijn bedrijf... You Name it, verzorgde voor heel veel collega's... ...uit de wereld van de muziek en het theater... ...efficiënt en fiscaal correct betalingsverkeer... ...tussen opdrachtgever en uitvoerende. Het typisch iets waar de meeste artiesten... zelf weinig kaas van hebben gegeten... ...of gewoon weer geen zin in hebben. Maar Erik was veel meer dan dat. Hij was de toegewijde... ...organisator van goed bezochte optredens... ...was allemaal weten in de krocht... Uh, hij was natuurlijk ook zelf een hele goede allround jazz bassist. Flexibel, multi-inzetbaar en altijd even vriendelijk. Maar veel te jong kreeg hij de gevreesde ziekte, zou ik bijna zeggen. En die is hem ook noodlot geworden. Hij zal door heel velen hier, zeker in onze regio, bijzonder gemist worden. Erik, hartelijk dank voor al die vele mooie uren... die we ja, in de krocht hebben mogen beleven. Onder, ja, waar jij een flinke bijdrage aangeleverd hebt. Daarna ben ik ook begonnen met een rustig nummer. Een nummer van Brentford Masalis... Die heeft ooit een cd uitgebracht in 1999, Rayquiam, en ja De eerste klanken daarvan zijn Thousand Autumns. Maar ik doe nog één nummer wat uh, voor, uh, eigenlijk bedoeld is voor uh, uh, Erik Timmermans. En dat is een nummer van Oscar Pietersen. Die heeft een, een cd uitgebracht, ik dacht 2004, A Night in Vienna. Er staat ook een mooi nummer op. Ik moet het even opzoeken, want ik had het wel klaargezet. Uh, dat ga ik ook een stukje van laten horen. Het is een heel lang nummer. Toen in dat jaar ook een aantal jazzmuzikanten overleden waren. We draaiden dit eh, ja, als eerbetoon aan Erik Timmermans... die ons helaas ontvallen is. Hartelijk dank nogmaals voor al die mooie uren... die we in de krocht hebben mooi meemaken. Ja, met Erik op de Bas en vele Nederlandse jazzprominenten... ook buitenlandse eh, die aanwezig waren. Nogmaals hartelijk dank. Uh, tijd voor iets anders. Ja. Chris Corner. Een Amerikaanse jazz-zanger is. The, the Ballad of the Sad Cafe. Dat is een cd'tje. Chris Corner zingt The Ballad of the Sad Cafe. Mm -hmm. Ballad of the Sad Café. Mooie muziek. En dat geldt ook voor het volgende. Dat is een, een opname van Bill Frissel en Thomas Morgan. Nou, er zijn concerten waar je bij uit willen zijn. Uh, en dat geldt ook voor dit concert van Bill Frissel, de meester gitarist. En Thomas Morgan, de meesterbassist. bassist. Het gaat van hun nieuwe CD. Het is een opname 2016. Uh, uh, Village Vanguard opgenomen. En uh, ja, het is prachtige muziek. Ik draai er een nummer, er staan prachtige nummers op. lust Live, heel bekend natuurlijk. Mumbo Jumbo staat erop. Nou, prachtige nummers. Ik heb gekozen voor deze. laat een beetje aan bij het rustige deeltje waar we in zitten. Deze muzikanten vullen elkaar mooi aan, zou ik bijna zeggen. Uh, maar ja, wat je tegenwoordig toch wel veel ziet is dat heel veel nummers langer, uh, vrij lang duren. En uh, ja, dat past minder in dit programma. Dit is ook een uh, nummer van uh, bijna ja, zeven minuten, zie ik. Dus tijd voor iets anders. En iets anders is deze keer een band de Nazaten. Ik heb in het verleden wel eens vaker iets van gedraaid. Maar vorige week trof ik hen bij een uh, optreden. En ik was onder de indruk van een bepaald nummer, omdat het in een bepaalde maatvoering was. De dus nazaten is een feestelijk Surinaamse Nederlandse groep. En ja, die maakt een soort muziek van een mengsel van uh, Surinaams, Jazz, Antilliaans, uh, nou, van alles, van vadermuziek. Het is dus echt een feest, zou ik bijna zeggen. Eerst heette ze de nazaten van Prins Hendrik, vernoemd naar de echtgenoot van Wilhelmina. Maar tegenwoordig zijn het de nazaten. En binnen de nazaten speelt hier Robbie Alberga een, een, een, een grote rol. Maar eigenlijk alle mensen van de band. En ik heb een nummertje uitgezocht wat zeer de moeite waard is. Vond ik zelf. Van de nazaten van de uh, cd Als de Haan Tanden Krijgt. Uh, dat wil zeggen, als de Surinaams spreekt wordt, uh, wacht tot Sint Jutemers of zo volgens mij. Maar daar stond een mooi nummer op. De Lok van het Dwaalspoor. En dat is volgens mij een soort zeskwartsmaat, Eigenlijk zeer de moeite waard. Luister en geniet van de nazaten. Zaten. Als je ergens op een festival bent... en deze jongens staan erbij... dan zou ik je ja. aanraden om eens even bij ze te gaan luisteren. Want daarna zaten, hebben mij behoorlijk indruk gemaakt. Mooie muziek. Echt uh, uh, ja, uh, vrolijk. En uh, ja, de moeite waard, zou ik zeggen. En dat geldt ook voor het volgende. Want af en toe duiken er uit het verleden... toch weer hele mooie opnames op. Bijvoorbeeld van Paul Blij... Uh, Carrie Peacock en Paul Motion. Uh, I love you, uh, Porky. When with the blues... Uh, Even kijken hoe die cd precies heet. Want ik, heb, ik had het opgeschreven, ik moet het toch even opzoeken hoor. Paal blij had ik ergens staan. When Will the Blues Leave, heet de cd. En dat zijn oude opnames, maar die zijn bijzonder de moeite waard. Daar een nummertje van I Love You Porgy. Ja, een oude opname van Paul Bly met Carrie Peacock en Paul Motion. When Will the Blues Leave, heet de cd. Een mooie cd geworden. Volgens mij Paul Bly een jaar of wat over 2016 overleden, dacht ik. Uh, ja, het wordt toch wel tijd voor iets meer zomers, zou ik zeggen. Uh, Dan kom ik terecht bij een Italiaanse jazzzangeres. En uh, haar naam is, even kijken hoe ze ook alweer heet, Francesca. Sortino, The music I play. Een meer zomerse melodie. Tijd voor die vrolijks tussendoor. En dat kan nooit kwaad natuurlijk. Als we dan toch bij het vocale gedeelte zijn... bij zangeressen... dan ben ik ook altijd een fan van... een zangeres... Sarah McKenzie. En daar doe ik dit nummer van. Een heel bekende... please Sarah McKenzie, cd Don't Tempt Me, 2011. Zeer de moeite waard, Sarah McKenzie. Brengt veel muziek uit op het moment. Uh, Tijdvries Nederlands. Uh, als je nu in de foldertjes kijkt van optreden... of jazzconcertfestivaletjes... dan zie je vaak de naam staan van Zul Deelder... en die wordt vergezeld door een saxofonist genaamd Boris van der Lek. Nou, die Boris van der Lek is een redelijk bekende jongen... die heeft in zoveel bands gespeeld. Hij heeft met de grootste gespeeld, volgens mij... Kijken waar men hier allemaal mee opgetreden heeft. Nou, het is een van de vooraanstaande Nederlandse jazzmuzikanten. En het is een fantastische blazer, natuurlijk. Hij, speelde, hij heeft onder andere in Houdini's gespeeld. Hij heeft gespeeld met uh, de Benny Goodman All-Star, Joe Pass, uh, Hank Benning, Herman Brood en de Wild Romans Golden Earring. Nou, en heel veel verschillende mensen. Maar hij heeft ook een. Uh, vaak is het de man naast iemand. Hè. Hij, ho hij hoeft niet zo de meeste aandacht. Hij staat naast iemand naast Hans Dulver of naast uh, Jill Helder... of naast Herman Brood, zou ik maar zeggen. Dus uh, een aangever, zo gezegd. Maar hij heeft mooie muziek gemaakt... en een oude cd al... Blue and Sentimental... bekend nummertje Georgia On My Mind. in Harlem Jazz dacht ik met Jules Deelder. Als ik me niet vergis. Maar goed, ik doe het uit mijn hoofd, dus ik weet het niet zeker. Uh, tijd voor iets heel anders, zou ik dan bijna zeggen. Uh, een heel bekend nummer. Uh, It Was A Very Good Year. Kennen we in de uitvoering van Frank Sinatra. Uh, nou, uh, misschien heb je ook al eens de Nederlandse versie gehoord van Fleek de Jonge. Maar een hele mooie versie is ook van Lee Hazelwood. En uh, ik ontdekte dat weer op een album wat een keer uitgebracht was van Lee Hazelwood in 2013. It Was A Very Good Year. Ja, Lee is natuurlijk echt een countryman, maar dit kan toch wel in het jazzprogramma. When I was seventeen. It was a very good year. It was a very good year. For small town girls and soft summer nights. Green when I was seventeen. Means we'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was thirty-five. The days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from final caves, From the brim to the drays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 Hazelwood. Heeft ook een hele markante stem natuurlijk. En je kent hem natuurlijk allemaal van zijn optredens met Nancy Sinatra. En Nancy Sinatra zong weer een hele bekende These Boots Are Made For Walking. En dit is een uitvoering van Liz Galway en Hampton Galway. Amerikaanse jazz Hij heeft van een cd'tje. Boom! Live at Birdland. Nice boots!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 Je hebt geluisterd naar het eerste uur van de CFM Jazz samenstelling, presentatie Alco B. En we gaan gelukkig nog een uurtje door. Dus dat gaan we. Het tweede uur gaan we gewoon rustig verder met het draaien van mooie jazzmuziek. Ik hoop hier dat je er ook dan weer bij bent. Want er staan nog veel leuke dingen op het programma. Misschien even tijd om een koffie koffie te pakken.